Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet snel iets doen aan de hoge energieprijzen. Dat vinden meerdere oppositiepartijen in de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel kijkt naar hoe ze mensen financieel kunnen compenseren... nu de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne snel oplopen. Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA willen het kabinet nog een paar weken de tijd geven. De Europese politiek hield zich vandaag ook bezig met Oekraïne. In Brussel kwamen alle Europese ministers van buitenlandse zaken bij elkaar. Er werd onder meer gesproken over een no-fly-zone boven Oekraïne. Correspondent Kiesje Hekster. Oekraïne smeekt er bijna om bij iedere gelegenheid die ze krijgen. Stel zo'n no-fly-zone in. Maar het lijkt er dus niet op dat die oproep gehoor vindt. En Je hoorde Jens Stoltenberg ook zeggen... het zou heel verstrekkende gevolgen kunnen hebben, dramatische consequenties... Het zou betekenen dat de NAVO rechtstreeks in een oorlog met Rusland terechtkomt... als zij vliegtuigen, Russische vliegtuigen, boven Oekraïne zouden moeten neergaan schieten. Er worden voorlopig ook geen soldaten naar Oekraïne gestuurd. Wel gaan er extra troepen naar omliggende NAVO-landen. Bij een zelfmoordaanslag in het noorden van Pakistan zijn 60 mensen omgekomen. 200 mensen raakten gewond. Een man op een motor begon te schieten toen hij door de politie werd aangehouden. Hij drong een moskee binnen en liet een bomvest ontploffen. IS heeft de aanslag opgeëist. Een ongeluk op de A17 bij Standaar Buiten in Brabant is een man van 29 omgekomen. Hij reed met zijn auto achter op een vrachtwagen. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. De snelweg was een paar uur dicht, maar is inmiddels weer open. En voor het begin van de wedstrijd Vitesse Sparta maakten de spelers vanavond een statement tegen de oorlog. Terwijl ze het veld opkwamen, vormden de spelers het V-teken. Op hun shirt stond de tekst De V van Vrede. Vitesse is voor 99% in handen van een rus. Hij heeft nog niet gereageerd op de situatie. Het weer koelt behoorlijk af. Vannacht gaat het vriezen. Morgen begint koud, maar later komt de zon er op veel plaatsen bij. Het wordt zo'n 8 graden. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu zie het. I'm <laughs> gonna I'm hey. Dale el ritmo a eso, dale, dale. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eso es mi gente.